Een kist vol dieven. Op een middag was kleine Maartje helemaal alleen thuis. Ze verveelde zich eerst heel erg. Maar na een poosje dacht ze, ik weet al wat ik ga doen. Ik ga mijn poppenhuis van de zolder halen en daarmee spelen. Ze liep de zoldertrap op. Op de zolder stonden dozen, kisten, meubels, schilderijen en een vogelkooi. En voor het raam, naast een oude ladekast, vond Maartje haar poppenhuis. Ze wilde het poppenhuis net oppakken toen ze de zwarte houten kist zag staan die haar oom Walter had opgestuurd uit Italië. Haar vader en moeder hadden gezegd dat ze de sleutel verstopt hadden omdat oom Walter had geschreven dat niemand de kist mocht openmaken. Het was een grote kist met zware ijzeren banden en koperen spijkers. Maartje werd ineens heel nieuwsgierig naar wat er in de kist zou zitten. Opeens dacht ze aan het mandje met sleutels in de linnenkast. Ze rende naar beneden, haalde het mandje met sleutels uit de kast en holde weer terug naar de zolder. Ze probeerde alle sleutels en eindelijk vond ze er één die paste. Maartje duwde voorzichtig het deksel omhoog. En toen deed ze van verbazing een stapje achteruit. Want uit de kist stapte een man. Hij rekte zich uit en maakte een buiging voor Maartje. De man was lang en mager en hij had hele vreemde kleren aan. En toen stapte er nog een man uit de kist. Hij geelde. Deze man was niet lang... En niet kort. En hij droeg net zulke vreemde kleren als de eerste man. En tot maatjes verbazing kwam er nog een man uit de kist. Hij was kort en dik en had dezelfde vreemde kleren aan als de eerste en de tweede man. De mannen droegen alle drie een lange rode jas en een blauwe satijnen broek. En ze hadden alle drie een hoed op met een brede rand en een kleurig lint. Ook hadden ze grote gouden ringen in hun oren... en een mes en een pistool tussen hun broekriem. En ze hadden alle drie een grote gekrulde snor. Dag, jonge dame, zei de lange dunne man beleefd. Ik ben Vittorio en dit zijn Frederico... de dikke man knikte, en Beni. De andere man maakte een buiging. Wij zijn dieven en we komen uit Italië. Dieven? riep Maartje verschrikt. Ja, zei Beni. Wij zijn, denk ik, de beste dieven van de hele wereld. Dat is waar, zei Frederico. Maar dieven zijn slechte rikken, riep Maartje verontwaardigd. Je hebt gelijk, zei Vittorio. We zijn ook heel slecht. Dat is waar, zei Frederico weer. En stelen is heel stout, zei Maartje. Stout? Riep Benny verschrikt. Wat een mal woord voor dieven. We zijn niet stout, maar slecht. Anders zouden we geen goede dieven zijn. Jullie zouden kunnen proberen niet meer te stelen, zei Maartje. Frederico ging op een oude stoel zitten... en veegde zijn voorhoofd af met een grote gele zakdoek. Beni en Vittorio keken Maartje vragend aan. Maar hoe moeten we dan ons brood verdienen? vroegen ze alle drie tegelijk. Oh, jullie kunnen een heleboel dingen doen, zei Maartje. Jullie kunnen chauffeur van een bus worden of op kantoor werken of politieagent worden. Politieagent, riepen de drie dieven, dat nooit. Het was even stil op de zolder. Maar toen riep Vittorio opeens, uh, mannen, laten we dit huis leegstelen. Pssst. dat is een geweldig idee, riepen de twee andere dieven. Benny keek Maartje aan en zei... Jij moet hier blijven. Als je ons achterna durft te komen, dan zwaait er wat voor je. Maar je hoeft niet echt bang te zijn hoor, want ik meen het niet. Maar zo hoort een dief te praten. We zouden een aardige jonge dame als jij natuurlijk geen pijn kunnen doen. Daarna liepen de drie dieven met hun pistolen in de hand... en hun messen tussen hun tanden de zoldertrap af. En toen ze na een half uur terugkwamen, had Frederico de mooiste jurken van Maartje bij zich en Vittorio een koper kandelaar en de keukenklok. Beni had een doos met zilveren vorken en messen uit de kast gehaald en taartjes en wijn uit de keuken. Wat is stelen toch fijn, riep Vittorio. En toen gingen de drie dieven op de grond zitten smullen van de taartjes en de wijn. Opeens werd er aan de voordeur gebeld. De drie dieven sprongen overeind en trokken hun pistool. Maartje keek uit het zolderraam en zag dat de postbode voor de deur stond. En dat bracht haar op een idee. Het is de politie, riep ze. De dieven keken haar angstig aan. Hoeveel politieagenten zijn er? vroegen ze. Maartje deed net of ze telde en zei: 10, 50, 112. Hebben ze wapens? Vroeg Beni. Ja, zei Maartje, ze hebben geweren en zwaarden en pistolen en bijlen en kanonnen. De drie dieven trilden van angst. Jullie zijn aardig tegen mij geweest, zei Maartje. Daarom zal ik jullie redden. Als jullie nu gauw in de kist kruipen, doe ik het deksel dicht. Dan kan de politie jullie niet vinden. Maar jullie moeten wel opschieten. Frederico sprong in de kist en ging plat op de bodem liggen. Beni gaf Maatje een kus en ging naast Frederico liggen. Als laatste klom Vittorio in de kist. Maatje liet het deksel vallen. Ik krijg de kist niet dicht, riep ze. Hoe kan dat nu? zuchtte Vittorio. We pasten er net toch ook in? Misschien hebben we te veel taartjes gegeten, kreunde Frederico. Dat zal het zijn, zei Beni. Je moet harder duwen, jonge dame. Maartje duwde en duwde, maar pas toen ze boven op de kist ging zitten, ging hij dicht. Maartje draaide vlug de sleutel om. En net voordat haar ouders thuis kwamen, had ze alle dingen die de dieven hadden weggenomen op hun plaats teruggezet. En toen haar moeder vroeg waar de wijn en de taartjes waren gebleven, zei Maartje met een geheimzinnige glimlach. Vanavond voordat ik ga slapen, zal ik jullie vertellen welk avontuur ik vandaag heb meegemaakt.